In Dordrecht staat vandaag een man voor de rechter omdat hij 16.000 euro heeft overgemaakt naar zijn broer, een Syriëganger. Geld te overmaken naar jihadstrijders in Syrië mag volgens het Openbaar Ministerie niet. Ook niet als het geld bedoeld is voor eten in plaats van wapens. De overboekingen kwamen aan het licht doordat geldkantoren ongebruikelijke transacties melden. Het OM heeft de broer aangeklaagd voor het financieren van terrorisme. De Duitse webwinkel Zalando heeft er het afgelopen jaar 3 miljoen klanten bij gekregen. Het mode- en schoenenbedrijf verkocht een derde meer dan het jaar ervoor. Zalando moet het vooral hebben van de Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse markt. In 2014 maakte Zalando na jaren van verlies voor het eerst winst. Vorig jaar bleef er onder de streep een winst van 122 miljoen euro over. Veel mensen hebben op hun werk stress, zelfs meer dan tijdens de crisis. Dat zegt de FNV na onderzoek onder 46.000 werknemers. Van alle werknemers klaagt 60% over hoge werkdruk. En 74% vindt het werk lichamelijk of geestelijk zwaar. Volgens de FNV komt de stress vooral doordat veel mensen tijdelijke contracten hebben. Dat maakt ze onzeker. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en aan het eind van de ochtend gaat het regenen. In het binnenland kan er sneeuw vallen. Het wordt 1 tot 5 graden. Vanavond gaat de temperatuur verder omhoog naar 5 tot 8 graden. Morgen buien en mogelijk onweer bij maximaal 7 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig.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 van het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag bij ZFM. Zandvoort, oh, goedemiddag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat vooral ook doen, hè, want we hebben nog heel wat te doen... in het derde en laatste uur van dit programma. Waaronder natuurlijk het gedicht van de dag. Kan je er alvast wat over verklappen, Albert-Jan, of ja, niet? Ja, ik ben eruit. Het, is ja? Een, ja, het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur... luisteraars nee, en kijkers. Ja. De titel is Ik wil je terug. Oké. Okay. Nou, Bereid je er maar op voor. Kwart voor vijf, het gedicht van de dag. Uh, uiteraard we, uh, staan we straks nog even stil bij Pit Report... want er is weer nieuws van meneer Ecclestone, de baas van de Formule 1. en Het heeft alles te maken met de kwalificatie... die toch een ander, uh, uh, ja, in een andere vorm gegoten gaat worden. Niet bij de eerste race, wat eerst uh, van plan was... maar pas verderop in het seizoen... wat uh, over een kleine maand dus begint in Australië. Verder uh, hebben we natuurlijk straks de einduitslag van de wedstrijden... de voetbal-eredivisie van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. En er is zelfs bij Heerenveen en, uh, is er gescoord. Oh? Ja, in het voordeel van Heerenveen. Herenveen leidt dus met 1 tegen 0. Uh, verder hebben we nog even een tussenstandje... met nog, uh, met nog uh, kleine twee minuten te spelen. En dan hebben we het over hoofdklasse hockey... Dan weer wel Kampong thuis tegen Amsterdam. Amsterdam kwam terug via een strafcorner op 3-2. Maar inmiddels heeft Kampong wederom gescoord. Ook uit het strafcorner. En is de stand 4-2. Dus ik denk dat het een gelopen koers is. En Kampong de drie punten in Utrecht houden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar je lokale zender ZFM. En vergeet niet je zonder bril mee te nemen als je naar buiten gaat... want de zon schijnt nog steeds heerlijk in Zandvoort. Goedemiddag, hier is Shaggy en I need your love. Don't walk away, give me another time. I love you the right way. Yeah. My trophy is pushing out. Oh, my, you love me, can't do it out. Who am I without you by my side? Every little piece of my heart broken in the dark. wishing should not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 Dan tussen mijn platen gaan snuffelen, Albert-Jan. Dan kom ik deze tegen hoor. Dit kom ik echt tegen. Niet alleen de single-versie, zeg maar, maar ook die grote. je 12-inch. Je bent een 12-inch fan, hè? Ja, dit was ook de 12-inch versie trouwens. Vol Young en Seduction. CFM, Race Radio. Pit Report. Ja, je zei het net al. Over een kleine maand barst het Formule 1 spektakel weer los in Australië. En jij hebt vast wel wat laatste nieuwtjes voor ons. Ja, en om even exact te zijn, even ja. kijken. Ja. op 20 maart barst het Formule 1 geweld weer los. Voor het nieuwe WK-seizoen in Australië en wel op het circuitpark Albert Park. Gisteren melden wij dat Bernie Ecclestone een ander systeem wil introduceren voor de kwalificatie. We zijn gewend aan drie kwalificatierondes, waarvan op een gegeven moment vijf eraf, weer vijf eraf en dan een derde kwalificatie, maar het nieuwe systeem... dat wil toch, gaat, neigt toch meer naar het systeem wat ze ook bij de DTM hanteren. En dat zou in Australië zijn eerste uh, uur beslag vinden, deze nieuwe kwalificatie. Maar wat schetst mij verbazing, gistermiddag uh, liet wederom Bernie Ecclestone van zich horen. Want de nieuwe modus voor die kwalificatie in de Formule 1... die wordt pas in mei geïntroduceerd. De nieuwe modus voor de kwalificatie in de Formule 1... wordt waarschijnlijk pas in mei geïntroduceerd... en niet al bij de start van het seizoen in Australië. Dat was eigenlijk wel de bedoeling... maar we krijgen de software niet op tijd klaar. Daarom wordt het nieuwe format van kwalificeren... Pas mogelijk pas in Spanje veranderd. Al dus Formule 1-baas Bernie Ecclestone... gistermiddag in een interview... met de Engelse krant The Independent. Dat zou betekenen dat de start- en volgorde... bij de eerste vier Grand Prix-races van het WK 2016... nog op de oude manier wordt bepaald. De belangrijkste wijziging is dat in alle drie kwalificatieronden... na een bepaalde tijd de langzaamste coureur afvalt. In de eerste twee sessies worden elk zeven rijders geëlimineerd. En in de finale ronde strijden uiteindelijk nog maar twee man om de pole position. En een ander opmerkelijk bericht uit de mond van Bernie Ecclestone afgelopen week was... dat Ecclestone klaagde eerder deze week... dat hij de sport niet meer het kopen van een kaartje waard vond... Ik probeerde de sport niet kapot te praten, in tegendeel zelfs. Maar de boel moest wel eens worden opgeschud. Het is niet leuk om alleen maar naar Mercedes voorop te zien te rijden... zonder dat er iemand ze kan uitdagen. Daarom klaagde ik afgelopen week. Ik wil dat het publiek geniet van de Formule 1... en niet vooraf kan invullen wie er wint. Nou, bij deze introductie van een nieuw kwalificatiesysteem... CQ de mogelijkheid om weer te tanken tijdens de race. En C, het geluid wat ook weer terugkomt. Ja, mooi, hè? Wellicht dat dat de Formule 1 heerlijk. weer uh, heerlijk uh, een spektakel kan worden... met wellicht verrassende winnaars. Oké, okay, we gaan het uh, volgen. Zijn wij dan vrij op 20 maart, of niet? Dat moet je nog regelen. Oh, man. nee, nee, maar het is toch uh, een hele andere tijd, dus... Oh ja, geen probleem, geen probleem. We zijn er gewoon met uh, Zandvoort op zondag tussen 2 en 5 uur. Net als vandaag. Goedemiddag, Zandvoort, hier is die Gala. aan. Uh, oh, wel... krijgen echt, ja. Ja, ja, ja. Ruimte genoeg en, in de studio. Hè, het dus, tijd dus, tij tij voor de feestje. <laughs> tijd voor de feestie. Tijd ja. voor de ja. Joris Chikana en de uh, Easy Love. Nou, de wedstrijden die vanmiddag om drie gestart zijn in de Eredivisie zijn inmiddels ten einde. Maar we nemen alle drie de wedstrijden die inmiddels uh, gespeeld zijn uh, eventjes met je door. Dan beginnen we dus met de wedstrijd die om half 1 begonnen is. Heracles Almelo ontving Roda JC. Nou, het werd een doelpuntenfestijn. Niet normaal. Heracles Almelo 0, Roda JC 5. Dan FC Utrecht tegen Feyenoord. Jawel, ja. er mag weer gejuicht worden in Rotterdam. Daar is het 1-2 geworden. En Drie punten. Ja, helemaal goed. Dus de, de, de neergaande spiraal is doorbroken, zogezegd. En dan de derde wedstrijd. De Graafschap ontving thuis SC Heerenveen. Er is toch gescoord. Met de einduitstand. De Graafschap 0 sc heerenveen 1. En zometeen gaat hij eraan komen, hè? Het klappertje van de dag. Uh, nou, om kwart voor vijf. Ajax tegen AZ. Ja, dat gaat spannend worden, hoor. We kunnen hem een kwartier meenemen in deze uitzending. Een heel kwartier. Een heel kwartier. Geweldig. Lekkere muziek onderweg. Waaronder deze van Chris Kappen en Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast I'm on one side. in my accent when I talk I'm an Englishman in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 Oh, dit was mijn uh, Turkije-heertje van de uh, afgelopen uh, nazomer, uh, albert ja, ja, Het klopt. was nog vol zomer in Turkije, hoor, trouwens. Maar het blijft wel mooi nog. Ja, Jordan, uh, de single van Chris Cap en een Englishman in New York. Na het uiteraard van Sting. Zo dadelijk het dier van de week. Maar eerst Simon. en Simon, kijk omhoog. Na een lange vol, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd, die komen zal. Voordat we aan het uh, dier van de week gaan beginnen... eerst even wat andere, andere nieuws, uh, Albert jan Ja, ik kreeg uh, via P2000, dat ken je wel, die P2000-meldingen... Mm -hmm. uh, 112NL, uh, uh, Eén minuut geleden bericht binnen dat... een brandwoning, grote brand, pluspunt, stichting, pluspunt... P1 brandwoning, grote brand, pluspunt, Zandvoort... stichting, Flemingstraat, 51, 59, de Zandvoort. Dan, er wordt van, de officier van dienst is opgeroepen uh, en nog een tig aantal anderen... de chauffeurs, de brandweer... Uh, mocht er de komende half uur nog nieuws binnenkomen... dan houden we u uiteraard op de hoogte. Ja, en mocht u uh, nieuws hebben, bel ons even op dan, alstublieft. Ja, kan altijd. 023 57 303 93 is de nummer daarvoor. Dat nummer mag je nog één keer herhalen. 023 57 303 93. Goed, uh, half vijf geweest, uh, tijd voor uh, het dieren van de week. En die luistert naar de naam Bux. Bux is bij uh, het dierenthuis binnengebracht als vondeling... en helaas heeft niemand hem meer opgehaald. Hierdoor het de er ook niet uh, en zo niet veel... dan wel heel weinig van zijn achtergrond. Bux is een wat lompe kerel van ruim zes jaar... die op zoek is naar mensen die hem nog de nodige opvoeding kunnen geven. Bux is gek op wandelen. Maar omdat hij hier uh, in het dierenthuis geopereerd is aan zijn kniebanden... moet dat wandelen worden opgebouwd. Met teven is, uh, is hij hier sociaal en andere reuen is hij wisselend... Op katten reageert hij hier alert, dus plaatsen ze hem liever niet bij een kat in huis. Bux is uh, hier uh, voor mensen vriendelijk, maar omdat hij soms wat lomp is... plaatsen ze hem liever niet bij jonge kinderen. Of Bux alleen thuis is, kan zijn, dat weten ze niet. Dus dat moet worden opgebouwd. Bent u dan op zoek naar een, toch een leuk maatje? En Bux, als u de foto ziet, dan zegt u van ja, dat is toch een leuk maatje. Bux verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888.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 We Even met z'n allen lekker mee met deze inmiddels alweer van het oudere plaat van Clean Bandit. Jorda Rada B op de zondagmiddag bij CFM. Ja, we hadden het net over die hockeywedstrijd. Want ja, die is inmiddels het einde, ten einde, Albert Jan. Ja, en door het verlies van de Amsterdammers, uh, want die verloren dus met 4 tegen 2 van Kampong. Is er in de, de, de, de stand ook het enige gewijzigd. Want de hockeyers nogmaals, van Amsterdam zijn in de eerste wedstrijd... na de winterstop de koppositie kwijtgeraakt. De Amsterdammers verloren zogezegd met 4 tegen 2 van Kampong. Ook Hurley verloor en Bloemenaal en Pinoquet deelden de punten. Kampong kwam al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Constantin Jonker... en Mirko Pruiser maakte nog een voordeel rustig gelijkmaker. In de tweede helft liep Kampong... Goals van, met goals van Robert Kamperman en Martijn Havenga... uit een strafcorner uit naar een 3-1. Robert Tigers bracht Amsterdam terug in de wedstrijd... maar het was Havenga die in de slotfase opnieuw uit een strafcorner... de winst voor Kampong stelde 4-2 tegen 2, als dus gezegd. Door het verlies nam Oranje-Zwart de koppositie over van Amsterdam... hoewel beide ploegen 30 punten uit 14 duels hebben. Bloemendaal en Pinoquet deelden de punten. In de eerste helft viel de eerste doelpunt voor Pinoquet door Joost van der Vijverken... En Tim Jennikens zorgen voor de gelijkmaker. Hurley had thuis weinig in te brengen tegen het veel lager geplaceren SCAC. En bij de rust stonden de bezoekers al met 2-0 voor... door twee doelpunten van Thomas Viss. In de tweede helft ging Viss nog even door... en maakte uit een strafcorner ook de 3-0. Rogier Rombouts was de enige die namens Hurley wat terug kon doen. Hij maakte de 1-3 uit een strafcorner. Dus een nieuwe koploper in de hoofdklasse, heren. En wel oranje-zwart. Tot zover het hockeynieuws. aan de Vleningstraat. bij pluspunten wat wij begrepen hebben. We gaan daar zo dus dadelijk nog eventjes naartoe, naar een verslaggever van ons. Maar eerst toch nog gewoon het gedicht van de dag. Maar we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Ik wil je terug. De liefde... De liefde maakt me steken blind, ging veel te vlug. Je bent verdwenen met de wind. Ik voelde me veilig en geborgen, zonder angst. En natuurlijk ook zonder zorgen. Ik wil je terug. Begon de sleur jou te vervelen? Je bent gevlucht. Of moet ik je met een ander delen? Het gaat voorbij.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 Ik zal er altijd voor je zijn. Kom nu maar vlug, vergeten we de pijn. Dan is die leegte hiervoor goed voorbij. Je weet, je hoort toch hier bij mij? Ik wil je terug. We kunnen er samen toch over praten? Wees toch niet zo stug. Ik ben in alle staten. Ik neem genoegen met een beetje. Ik gun jou alles, en dat weet je.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 Dat was hem weer. Het gedicht van de dag. Dankjewel, Albert Jan, voor dit hè, mooie gedicht. En dinsdagmorgen wordt hij herhaald, hè? Dinsdagmorgen, zo rond, ja, rond kwart voor elf, kun je hem nog een keer horen. Dit gedicht van de dag bij CFM. Do the wang, do the do, do the wang, do the wang, do the wang. Darts en come back, my love. We schakelen live over naar Nieuw Noord. Naar onze verslaggever Sander. Goedemiddag Sander. Goedemiddag, op en Albert Jan. Ja, jij bent op dit moment bij Nieuw Noord, want wij kregen het bericht binnen dat ze daar een grote brand op dit moment woedt. Dat klopt. Er is met groot materieel in schrijven naar de Verleningsstraat, de hoogte van het pluspunt. En het RIBW en de Waar de brandweer volop bezig is met het blussen van de buitenmuur. We zijn ook bezig uh, met uh, flink sloopwerkzaamheden en uh, blussen. staan Ondertussen staan de auto's uit. Uh, uit twee tankauto's uit Transport, een ladderwagen uit Transport. Twee grote wagenwagens uit Halen en een tankauto's uit Hoofddorp. Ja, om welk gebouw uh, gaat het nou uh, precies? Het gaat uh, als je voerde uh, het gebouw van Nieuw Unicum en het RIBW, de oh. zijingang uh, aan de Verleemingsstraat. Oké, okay, staat het pand in de brand of staat de, de, de, de wand in de brand? Uh, zo te zien is er een. Uh, voor zover ik vanaf hier kan zien. Uh, zijn ze bezig met sloopwerkzaamheden aan de buitenwand en de binnenwand aan het blussen? Oké, okay, het, het betreft hier een woonappartement? Uh, nee, het betreft de uh, benedenverdieping. Benedenverdieping. Oké, okay, dus maar wij, wij schrokken een beetje. Want het was, het was groot materieel. We hoorden alleen maar sirene, sirene, sirenes, sirenes, uh, sirenes. Dus we zijn met groot materieel uitgerukt. Ja, de persofficier is er, de officier van dienst is er. Er uh, lopen meerdere bevelvoeders rond. De BFV is nog uh, bezig met het evacueren van de appartementen, van de bovenliggende appartementen. Is, is er al even enige kijk of zicht op uh, eventueel eens uh, de gewonden? Voor zover ik uh, op dit moment zie, uh, is het uh, ambulancepersoneel rustig. Die staan gewoon rustig te wachten bij de wachttijd. Uh, bij de deur en ze zijn druk aan het overleggen met de officier van dienst. Ja, want wij hebben begrepen dat er wel uh, meerdere ambulances uh, daar ter plaatse zijn. <lacht> ja, voor zover ik zie staan er uh, drie ambulances. Maar meer uit voorzorg is je, is je eerste indruk? Ja, ze pakken normaal ook altijd iets groter uit dan het eigenlijk is, maar je kan beter het zeker voor het onzekere nemen. Nee, heel goed. Oké, okay, dus veel rookontwikkeling ook? Ja. Ja, er was net wel vrij veel rookontwikkeling. Maar als ik nu het zie, uh, is er bijna geen rook meer. Oké, okay, dus heb je al formeel te horen gekregen dat de brandmeester is? Nee, heb ik nog niet formeel te horen gekregen. Oké. Okay. Weet jij trouwens, uh, Sander, hoe laat de brand uh, uh, begonnen is? Uh, nee, ik heb de uh, persofficier van justitie heb ik, uh, nog niet uh, uh, aan zijn jasje kunnen trekken. Want die is ook druk bezig met overleg. Ja. Tussen de politie en de ambulance. Dat dus oh. heb ik nog niet aan zijn jasje uh, kunnen trekken. Oké, okay, zoals het er nu uitziet. Je eerste indruk is dus uh, ja, rookontwikkeling. Uh, alle hulpdiensten zijn ter plekke. Maar meer uit voorzorg. Dan dat, uh, dat het uh, daadwerkelijk ingegrepen moet worden door de ambulancebroeders. Uh, ja, dat is waar. Uh, Oké, okay, nou Sander, bedankt voor deze update. We zullen het verder uiteraard via de diverse kanalen gaan volgen. Bedankt voor zover Sander, dat je zo snel wil, wilde reageren. Ja, graag gedaan. En jullie nog een fijne uitzending? Ja, oh. nog zeven minuten. Oké, dankjewel. Dankjewel Sander. Dank Sander. Oké. Okay. Hoi. Heerlijke muziek uit de jaren 80 bij CFB, je eigen lokale omroep. You're the go west and we close our eyes. Nou, we waren ze juist bij Sander, die staat bij de grote brand in Nieuw-Noord, albert Ja, klopt. En als ik het goed begrepen heb, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Ja, is is een opgeschaalde brand, dus er zijn diverse hulpdiensten te plaatsen, waaronder drie ambulances... Maar de indruk die Sander gaf is dat ze daar meer uit voorzorg uh, aanwezig zijn. Want meestal hebben ze een bepaald protocol wat ze moeten volgen. En dan, uh, maar dat protocol wat ze zouden moeten volgen in geval van gewonden... is nog niet echt, echt uh, uh, in, in gang gezet, om het zo maar eens te zeggen... Goed, het was natuurlijk een hevige rookontwikkeling... maar mm -hmm. die schijnt nu inmiddels ook onder bedwang te zijn. Sander had het begrepen dat de brand nog niet formeel meester is gemeld. Dus daar is dan het wachten op. En dan zou het, ja, ondanks het feit dat het natuurlijk ongelooflijk veel materiële schade... zou gaan betreffen, wellicht ja, gelukkig zoals het nu uitziet... zonder gewonden tot een einde worden gebracht. Ik zou zeggen, uh, blijft u de lokale radio- en tv-zenders volgen... voor meer nieuws. Ja, momenteel nou, is er uh, sprake van grip 1... en uh, de brand is begonnen om tien voor half vijf. Tien voor half vijf. Nou was er vanmorgen in Heemsteden een grote brand... en ik had de, de luisteraars beloofd daar ook een update van te geven... maar tot op heden heb ik daar verder geen update van gekregen. Dus wij, wij gaan ervan uit dat dat ook allemaal brandmeester is geworden. Goed, twee grote branden in de regio. ja. Het zit, er, het zit erop voor ons. Nou, daar kan ik me iets meer voorstellen. Ja. <laughs> uh, volgende week dan, uh, zijn we er weer met uh, Zandvoort op zaterdag. En wellicht ook Zandvoort op zondag. Dankjewel Albert-Jan. Ja, en uh, deel toch even mee dat de tussenstand 0-0. Tussen ja. <laughs> Dank u. Nee, fijn. Vrij, Ajax ja. en AZ 0-0. <laughs> we wensen u desondanks een hele prettige zondagavond... met lekker nog veel zon. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. Tot volgende week. Doei doei.